met het NOS Journaal. In Venezuela is de eerste commerciële vlucht uit Europa weer geland op de luchthaven van hoofdstad Caracas sinds de ontvoering van president Maduro door de VS. Het ging om een toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Dat vertrok uit Madrid. Veel internationale luchtvaartmaatschappijen stopten eind november met vliegen naar Venezuela. Nadat de VS voor een mogelijke gevaarlijke situatie voor vliegtuigen had gewaarschuwd. Begin januari vielen Amerikaanse troepen het land binnen om president Maduro en zijn vrouw te ontvoeren. In het noorden van Spanje zijn bij een brand... in een appartementencomplex vijf mensen omgekomen. Het waren allemaal tieners. Ze zaten in een krappe berging op de bovenste verdieping... en konden daar niet weg toen de brand uitbrak. Vier anderen in het complex raakten lichtgewond. Het vuur brak uit in een gebouw in een plaats net boven Barcelona. De exacte oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens Spaanse media zou een matras dat in de berging lag... vlam hebben gevat. De Nederlandse bobsleiders Dave Wesselink en Jelen Fransic hebben op de Olympische Spelen een unieke prestatie neergezet. Ze werden tiende met hun tweemansbob... en dat is Nederland nooit eerder gelukt. De twee maakten gebruik van een geleende slee. Het goud, zilver en brons ging gisteravond naar Duitsland. En in Eindhoven is bij een controle een taxichauffeur betrapt... die dronken achter het stuur bleek te zitten. Hij had op dat moment ook acht mensen in zijn taxi zitten... Drie van hen zaten in de achterbak. De politie voerde de afgelopen vijf dagen een grote controle uit in Eindhoven. In totaal moesten zeven mensen hun rijbewijs daarbij inleveren... omdat ze te veel hadden gedronken. Volgens Omroep Brabant was er ook een automobilist die de controle inreed... terwijl die wit poeder aan zijn neus had zitten. Hij is opgepakt voor het bezit van harddrugs. Het weer, het is droog bij temperaturen rond het vriespunt. Het blijft ook de rest van de dag droog. En af en toe schijnt ook de zon...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 A love like paradise Game. I've watched you dance with danger, still one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 ZFM ZFM Go. No. Vem.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 I'm telling you how I feel gonna get your mind Don't you dare Jump on Jump on Get on me Alright I'm giving you I'm free Just show yourself Or let it be I'm telling you Just you watch your mouth Redeem your